b o o ก2ูสามการขนส่งมวลชนโอเพนบาร์ฟอร์ฟูปายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับที่ไห e Waar is de bushalte? r o o mee kan ik b i klangmeren. Welke bus rijdt er naar het centrum? Welke bus rijdt er naar het centrum? Ik moet naar de bus. Welke bus moet ik nemen? Welke bus moet ik nemen? Ik moet naar de bus. Moet ik overstappen? Moet ik overstappen? Hoe moet ik naar de bus? Waar moet ik overstappen? Waar moet ik overstappen? Hoeveel kost een kaartje? Hoeveel kost een kaartje? Kijk naar de kaart. Hoeveel haltes zijn het naar het centrum? Hoeveel haltes zijn het naar het centrum? คุณต้องลง o e t hier uitstappen. U moet hier uitstappen. คุณต้องลงข้างหลังครับ U moet achteraan uitstappen. U moet achteraan uitstappen. อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับเ e ินทางไ De v e สถานีร t e ฟอีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับเด v o ทางไปที่ a m านี t o ไฟอีกห้านาทีรถ v o ขบวนต่อไปจะมาครับ r 10 minuten. ี่สถานีรถไฟอีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับ De volgende bus komt over vijftien minuten. De volgende bus komt over v i minuten. r o o f a i t a i d i n t y e u s u d t a i wanneer? Wanneer gaat de laatste metro? Wanneer gaat de laatste metro? Rood-rang-tyeu-sud-tai, wanneer? Wanneer gaat de laatste tram? Wanneer gaat de laatste tram? รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไะไรสุดหร่ครับมั๋วรับเามีตั๋วรถไห a ครับเขามีตั๋วรครับมีตัวรคัามีตั๋วรถไหมครับเ e e มีตั๋วรถไหมครั e e ขามีตั๋ว a ถไหมมตั๋วรถหรือไม่มีผมไม่มีตั๋วรถครับวรถครับเ e ามี a ั๋วรถา Een kaartje? Nee, ik heb geen kaartje. Gen, k u n t o e t scher a a Klap. Dan moet u een boete betalen. Dan moet u een boete betalen.